Hashtag Zwarte Piet was trending topic op Twitter dit weekend. En het kwam door de demonstratie van afgelopen zaterdag tegen de zwarte herpers van de Sint. Zint. Hoe kijken ze in het buitenland eigenlijk naar onze Zwarte Piet, vraag ik me af. En dan Maarten Meijners is de eerste Nederlandse kampioen indoor alpine skiën. En samen met Ermen Benemaars praat ik met hem over het NK en over of het ooit nog wat wordt met Nederland als skiland. En in Amerika, daar sprak iedereen op Twitter over Chelsea Clinton... die voor de Amerikaanse tv-zender NBC gaat werken. Chelsea Clinton is trending on news that the former first daughter has been hired by NBC... as a correspondent for the nightly news with Brian Williams. Ja, en of ze daar blij mee zijn in Amerika, dat hoor je rond kwart voor tien van Michiel Vos. Today's topics. Ja, waar ging het vandaag over? In de bus, bij je zus, of op de campus. Sinterklaas is in het land en Luc Kink heeft de eindstap. Van Today's Topics. Spontaan. <laughs> Goed. En dan ga je dit tot, tot, tot het die weg Ja, uh, Juist. Postbedrijf Netwerk VSP stopt half december met het versturen van geadresseerde post. Postbedrijf Netwerk VSP, hoorde het net al, uh, al eventjes, stopt half december met het versturen van geadresseerde post. Heeft natuurlijk gevolgen. Daardoor verliezen zo'n uh, 5000 postbezorgers bij VSP hun, uh, hun baan. Ja, en dat is natuurlijk vervelend, maar niet echt verrassend. Dit is namelijk 2011 en tegenwoordig doet iedereen een pingen, pushen, liken, hyven, whatsappen, klikken, kikken, woordfeuten, sms'en, bellen, tweeten, wolberichten, G-token, MSN, live NDM en dm'en en het liefst allemaal tegelijk. Het was uh, moeilijk om genoeg klanten te vinden die met ons post wilden versturen. Ja, want sneeuwmeel is nou eenmaal een uitstervend communicatiemiddel. Dat is een feit. Hè? De, de postmarkt daalt met 7 tot 8 procent per jaar. Ja. In die dalende markt konden wij wel onze volumes stabiel houden. Dus dat is goed gelukt. Maar we hadden groei nodig en dat is niet gelukt. De vraag is nu natuurlijk, wat gebeurt er met die 5000 postbezorgers? Deze mensen gaan we vandaag informeren. Ja. Maar op de postmarkt is een, is een ernstige behoefte aan bezorgers. Uh, PostNL heeft uh, heel veel bezorgers nodig, cent ook. Mm. En wij uh, met onze folderbezorging hebben ook uh, folderbezorgers nodig. Dus die 5000 mensen verwacht ik dat we die vrij snel weer aan nieuw werk kunnen helpen. Dan door met nummer 4. Fraude met internetbankieren gebeurt steeds vaker via phishing. Mensen krijgen een e-mail die van de bank lijkt te zijn... en daarin wordt gevraagd om hun bankgegevens door te geven. In heel 2010 was de schade door phishing bijna 10 miljoen euro... In de eerste helft van dit jaar was dat opgelopen tot meer dan 11 miljoen. Ja, het groeit dus snel, dat internetfraude. Dat zie je ook in de statistieken. Hè. In de jaren 60 kwam phishing helemaal niet voor. In de jaren 70 kreeg het een kleine opleving. In de jaren 80 waren weer echt internetfraudevrij. En sinds de helft van de jaren 90 neemt het echt enorm toe. We zien een toename, maar die toename houdt ook gelijk het tred... met uh, het gebruik van uh, het internet. Uh, het aantal gevallen is 2400 per jaar... Terwijl we inmiddels 11 miljoen mensen hebben die internet gebruiken. Dus dat is het verband met elkaar. Maar elke euro is er één te veel. Ja, dat is de Griekse gedachte. Hè? Elke euro is er één te veel. Ik heb nog meer statistieken trouwens. <lacht> Vooral domme mensen schijnen in phishing te trappen. Dat is wel de reden waarom we met de campagne <lacht> ons richten op de burger. Van denken eraan, je kan er zelf alles aan doen om het te voorkomen. Want het meest voorkomende is een nepmail. En die is goed te herkennen. En als je hem niet vertrouwt, bel je bank. Ja, Zo is de kans dat jouw bankmedewerker het e-mailadres maxiata 1346 Punt .jp gebruikt. Gewoon niet zo heel erg groot. En krijg je dan zo'n mail, dan is er gewoon één oplossing. Delete hem. Je kan een beter twee keer een, een echte mail nog deleten... dan dat je één keer één fout opent. Ja, nu staan we hier bij een verkeersbord. Er staat een mannetje op die vist en dan een apenstaartje aan zijn hengel. Wordt dat nou een beetje het beeldmerk van de campagne? Ja. Ja, nou, echt een heel leuk bord is dus dat een mannetje... en die trekt dan met een hengel een apenstaartje uit het water. Nou, echt zo'n bord dat schreeuwt natuurlijk aan alle kanten opgepast voor phishing. Op de televisie hebben we een commercial... waarin je eh, hengelaars eh, met hengels door schoorstenen... en via ramen naar binnen ziet hengelen. En dan zie je een envelop op het een mailtje op het scherm verschijnen. En uh, dat is het beeld dat we neer willen zetten. De komende weken is het phishinggevaar nog niet geweken. De schoorsteen Hengelaars zijn 5 december weer vertrokken. Dan nummer drie. Dat is het nieuws over een dominee uit Katwijk. Zondig kinderen mogen geslagen worden. Dat is de mening van de Katwijkse dominee Vlietstra van de hersteld hervormde gemeente. Die kerk heeft in Katwijk 1800 leden. De man die haalde in een nieuwsbrief wat oude citaten aan... over het kastijden van kinderen en zo. En daarna viel de hele media echt over hem heen. Wat wel een beetje vreemd is, want zeg nou zelf... kinderen zijn soms echt fucking irritant. Nou, ik vind het gewoon helemaal niet netjes dat ze dat doen. Dat ze hem zwart maken? Dat ze die man zo zwart maken. Want tegenwoordig mag je zogenaamd je kinderen niet meer kastijden. Nee, je moet ze anders laten de gang laten gaan. Dan zie je wat een bende het in de wereld wordt. Precies. Weet je wat de wereld nodig heeft? Gewoon nog meer geloven. Want dan komt die wereldvrede vanzelf wel... en anders slaan we hem er wel in. Ik, uh, ik lees mijn bijbel anders. Hij haalt de 17e eeuw erbij en dan zullen er ongetwijfeld weer mensen zeggen van ja, Katwijk loopt al achter. Maar dat blijkt wel hieruit. Want u kent de heer zou Ja, niet... ik ken hem wel. Het is van een, uh, laten we zeggen, een hele zware kerk is dat. En stelt ervoor om de kerk? Ja, uh, dat is het juist. Dat is gewoon uh, een heel apart volk is dat. Ja, heel apart volk. Crazy people dus, vinden sommige katwijkers. Maar niet allemaal, want dat woord kasteiden, dat betekent dus niet eigenlijk per se slaan. Het woord kasteiden is dus een verouderd woord. Nou, ik versta gewoon onder kasteiden dat je je kinderen best wel straffen mag. He, dat is toespreken en met liefde iemand op zijn fouten wijzen. Precies. Dat is ook kasteiden. Precies. Uit liefde een standje geven. Als ik bijvoorbeeld u een fout maak en ik wijs u er met liefde op... is dat voor mij een soort, toch een soort kastheiding. Ja, dus als je een enorme stapel krijsende jengelende kinderen in de trein naast je hebt zitten... terwijl je net lekker een goed boek zit te lezen... dan mag je ze dus met liefde een pak rammel geven. U zegt volgens mij slaat hij zijn kinderen ook niet. Nee, ik heb, een, ik heb echt een idee dat ze dat niet doen. Maar ik weet het niet, maar ik geloof, ik geloof het gewoon niet. Nee. Ik zit bij die ene kerk hij is niet zo goed geloven. Goed dan, door met nummer twee. Een fikse brand in de houtzagerij in Laren. Gisteravond ontstond de brand en pas vanmiddag... werd het zijn brandmeester gegeven. Een roerige nacht, ja. Want We kregen om uh, kwart voor twaalf ongeveer een uh, melding inderdaad van een brand. En toen was het nog geen grote brand, hoor. Maar uh, dat werd heel snel opgeschaald uh, naar uh, grip drie. Dat is uh, een van de hoogste uh, categorieën. Dat is een, een grote industriebrand, eigenlijk. En al ver uh, voordat ik bij het industrieterrein was, zag ik echt een enorme rode gloed. Het was een beetje apocalyptisch, het was een beetje eng. Ja, al snel bleek dat er geen redding meer aan was. De hele houtzagerij is verloren gegaan. Huizen die in de buurt stonden werden ontruimd... en de bewoners mochten pas in de middag weer naar huis. Het vuur was echt hier oh, bij de boerderij. Dus, dus, de, de, eh. Ja, nog een beetje verslag, hè? De boerderij bleef wel gewoon onbeschadigd. Je kan het zien, het is de oudste boerderij van, van, van het Gooi. Riet de dak erop. Nou, dat brandt natuurlijk als een tierenlier. Nou, ik ben blij dat dat er allemaal nog staat. Ik ben alleen drie poessen kwijt. Die moeten we even zoeken zo. Nou, de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Maar er gaan wel verhalen rond. Dus het enige wat, wij, wat, ik, wat ik gehoord heb toen, ook in het gemeentehuis... is dat het waarschijnlijk is aangeslagen hm. En waarschijnlijk op, op drie plekken uh, tegelijk. Uh, dat weet ik dus niet zeker. Dat heb ik dus van, van, van hoe we zeggen. Maar het zou, uh, het, zou, het zou kunnen. Een jongen... Die door twee agenten werd gepakt en in die handboeien geslagen. En ze zeiden, we, God, uh, het leek me gewoon een aardige jongen. Wat is er aan de hand? Ja, nou die schijnt iets te weten of zo. Maar meer weet ik er ook niet van. Ja, die jongen die is 15 jaar en is inderdaad aangehouden. Neem maar dat hij Henkel had aan boeken, want ook op de bibliotheek is in de brand gestoken. Dus misschien wil hij het bij de bron aanpakken. Of hij de brand ook echt heeft aangestoken, dat is nog niet bekend. Dan nog nummer één, dat is de training top. Hier op Twitter geweest vandaag de hele dag. Heel Nederland had het over de drie dj's... die het glazen huis van 3FM ingaan in december. Met Johan winkel. Ja, dat kan toch helemaal niet? Timo <laughs> mensen! Ja! ja! Oké. Okay. Hallo? Hallo? Jezus, man, ik kreeg een hartverzakking. Met Koen, goeiemiddag! Ja, dat zijn ze Gerard Ekdom, Koen Swijnenberg en Timoe Perlin. Dat is de jongen van de popduel. Onze eigen Joris maakte een reportage over deze grote onbekende. Er staan negen dj's vandaag klaar, zoals ik nu, uh, om uh, richting 3FM te gaan. En het is ja wel treurig als je dan toch niet bent geworden. Snel schminken? Zal ik doen, ja. Ja, maar hierna gingen Timur en Joris naar het mediapark... om daar te wachten op het verlossende telefoontje. Dus dit jaar dacht ik, ja, weet je, ik voel me goed genoeg, ik kan het aan. Ik heb zo'n vijf, vijf jaar ervaring met 3FM. En zo de laatste dagen dacht ik, oh nee, toch, als ik maar niet word gebeld. en ik, Het wordt echt... Ik weet het, toch weet ik het ook weer niet. Maar zoals je weet, uiteindelijk werd Timmer toch gewoon gebeld. Oei, oei, oei, ja het is hem. Ja, um. ja, ja. En geloof me, dit weet dus niemand... Ik weer. laat hem even overgaan voor de spanning. Het is allemaal spannend. Bij DJ's thuis. En nog een keer. onderweg maar weg. Want Jeroen van Inkel... Ja, dat kan toch helemaal niet? Ja, met een grapje en een grolletje het huis in, dat is typisch iets voor Tigo. Het doel voor dit jaar zijn moeders. <lacht> oh nee, ik heb hem. van vraag niet meer. Nee, Het is echt 24. Nou ja, jammer zeg. Eh, tijd om te oefenen trouwens is er nog wel voor, want hij moet nog de hele boodschappen overbrengen en zo. Sirius Equest begint op 18 december. En dus ook voor Tyro. Dat was hem. <lacht> dat wordt morgen een bij BNN. <lacht> <lacht> Luc en dankjewel. Jo. Ja, die kinderen dus die geslagen moeten worden. Uh, als kinderen zondigen, dan verdienen ze een flink pak ram, dat vindt dus dominee Vlietstra uit Katwijk. Sterker nog, als de ouders het kind niet slaan, gaat dat in tegen de wil van God. Nou, elke avond duiken we naar aanleiding van de actualiteit de geschiedenisboek in. We gaan ruim 200 jaar terug in de tijd toen lijfstraffen voor kinderen nog heel erg normaal waren. Jacques Dane is coördinator bij het Onderwijsmuseum. Jacques, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hey, Zo'n 200 jaar geleden was het inderdaad doodnormaal om een kind een flink pak allemaal te geven. Maar ook voor die tijd waren er natuurlijk wel extreme geva gevallen bij. Vertel eens. Ja, er is een, een schoolmeester geweest, Gabriel Schouten. Die leefde van 1758 tot 1806. En die was uh, in Haarlem stadsschoolmeester, schoolmeester, was de baas daar. Hij had uh, de leiding over een, uh, een grote ruimte waar heel veel arme Haarlemse kindertjes zaten. Mm -hmm. En hij was niet alleen, hij zat er met allerlei hulpmeesters. En een van die hulpmeesters, Willem van den Hul heet hij... die heeft aan het eind van zijn leven een autobiografie geschreven... waarin hij een boekje opendeed over die uh, Gabriel Schouten. En die man die strafte zijn kinderen, althans zijn leerlingen... Op een, op een vreselijke manier. Hoe dan? Nou, er is een, uh, een verhaal bekend uit, dat, uit die autobiografie mm -hmm. van Van den Hul... dat, uh, dat die twee jongens, die, uh, die zich niet aan zijn regels hadden gehouden... Die gaf hij op huiveringwekkende wijze, op een oogloze wijze, gaf hij ze met de plak klappen op hun vlakke hand. En van de hul schrijft dan dat de handen van de jongens eruit zien alsof ze in kokend water hebben gezeten. Dus ze zijn uh -oh. helemaal rood geworden. En wat is de plak? Nou, de plak is een apparaat, of een apparaat. Het is een, een, een strafmiddel waarmee uh, kinderen op de vlakke hand worden geslagen. is dus een stok met een, een rond houten uh, uiteinde. En als je daar met je. Met, met, met, met, met opslaat, op de vlakke hand, dan wordt je hand dus helemaal rood eigenlijk. En Zo platte komt ook een platte hamer, ik word onder de plak houden vandaan. Oké, okay, onder de plak houden, ja, ja. ja. En, dat betekent dus dat je de kinderen rustig probeert te houden. Ja, de plak. En, en er was ook nog een dame, een Grietje, die kreeg er ook vriend van langs. Ja, nou, er was een, een meisje, weet je, Grietje Mesman, die was een jaar of twaalf, was een heel aardig meisje, als we van de hul moeten geloven. Ja. Die zat in de bank naast haar zusje en ze ging haar zusje helpen met schrijfoefeningen. En van de hul die zag dat in zijn of niet van de hul, gaf hij als schouter, dus die zag dat in zijn hoofd, in zijn ooghoeken. En op een gegeven moment was hij daar zo beu. toen liep hij naar dat meisje toe. Hij had er een bulletpe, een stuk, groot stuk touw in zijn hand. En daar sloeg hij dat meisje mee op haar nek. Tussen haar hals en haar nek. En dat meisje viel bewusteloos uit haar bank. Van de Hul schrijft dat ze haar water liet lopen, ze urineerde dus. En ze, ze was bewusteloos en toen ze uh, weer bij bewustzijn kwam, toen had ze een scheven nek en daar heeft ze het hele leven mee rondgelopen. Oh, wat is een zielig verhaal. Nek. Ja, wow. echt heel vreselijk. Ja. Ja, en heel ik, ik mag gekregen. hopen dat die Gabriel Schouten uiteindelijk is ergens is opgeknopt, zoiets. Nou, dat is niet gebeurd, maar uh, hij is wel door een paar jongens die niet meer bij hem op school zaten, maar die wel vaak van hem op hun donder hadden gekregen, is hij in een, uh, een stilsteegje in Haarlem in elkaar geslagen. Hmm. Dus hij heeft wel een beetje zijn verdiening gekregen. Ja. Maar geen woeste ouders naar school die met de, onmiddellijk de politie bellen... zoals dit weekend nog was? <tus> nee, geen week. woeste ouders, was een nieuwe gein. Nee. nee. nee. En ik denk dat die ouders dat niet deden, omdat ze uh, geld kregen... Voor, uh, als ze hun kinderen naar school sturen. Het was een arme school en de gemeente Haarlem die gaf daar een beloning voor. Dus ja, dan denk je wel twee keer na voor je gaat klagen. Denk ja, ik. ja nee, dan uh, is het jammer voor de kindjes. Goed, nou ja, dus uh, dominee Vlietstra was niet de enige. Het was nog veel erger, 200 jaar geleden. Dankjewel, je wel, Jacques Danen. Graag gedaan. Radio 1, BNN Today. Zometeen neem ik de sport door met Erben Winnemars. Want het is maandag en dan doen we dat altijd. En uh, Maarten Meijners, daar hebben we het uh, over. Die is zometeen hier. Hij is de eerste Nederlandse kampioen indoor alpine skiën. Ja, indoor. I used to run 2-8 Arcade Fire. The Ellen Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag, dat betekent sport met Erben Willemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Morgen, Erben, Duitsland-Nederland. Vriendschappelijke ja. wedstrijd, je kan er niet omheen. Ga je kijken? Ik ga zeker niet kijken. Het is namelijk maar een. Vriendschappelijk wedstrijd. Het gaat helemaal nergens over. <lacht> nou, maar wat, ik, ja, nee, wat je wat bent de enige is... die dat denkt. Ja, nee, want uh, afgelopen weekend is er, al een, is er ook een andere wedstrijd gespeeld. Ik weet niet eens tegen wie ze speelden, maar dan hoor ik wel de kritiek op van dat ze zelfs uitgefloten zijn. En dat, dat hebben ze ook een beetje aan zichzelf te danken, want dan wordt er gewoon zo zo'n verwachtingspatroon dat een mooi voetbal gespeeld wordt. Ja. Maar het gaat nergens over. Dus het is het nergens over. Morgen ook. Ze spelen tegen de Duitsers. Hè, prima. En dan hoor je al, Nederland-Duitsland is nooit vriendschappelijk. Dat is het wel. Als je wint namelijk, dan heb je slechts een vriendschappelijk wedstrijd gewonnen. En als je, verloren, als, eh, en als je verliest, dan is het in één keer heel erg. Dus hou hem op. Ik wil het er ook niet meer over hebben. Uh, laten laten het we over, het er niet over, over het hebben. Over wat anders nee. hebben we. Nee, ja, laten het over wat? We gaan het hebben, want gisteren is het ski-seizoen begonnen. Jawel, het ski-seizoen is echt begonnen. Uh, en het is zelfs... De afgelopen weekend is voor de allereerste keer... het NK Indoor Alpine skier gehouden in Snowbold. En daar uh, wil ik het graag vanavond over hebben... met uh, de 19-jarige Maarten Meijners. Uh, hij is afgelopen, afgelopen weekend Nederlands kampioen NK Indoor gewonnen. En als het goed is, hangt hij aan de lijn. Maarten, goedenavond. Ja. Goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Ja, hey. jij was al uh, Nederlands kampioen uh, skiën overall, hè? Dus slalom en reuzeslalom. Maar nu dus ook Nederlands kampioen Indoor... En nou vroeger er en Nederlandse af dat is toch heel anders, lijkt mij. Dat is toch niet te vergelijken, indoor? Ja, klopt. Het is uh, een heel ander soort piste. Het is natuurlijk uh, binnen, om mee te beginnen. Dat is ja. logisch. Uh, ja, ja. Daarnaast is uh, de, de piste een stuk korter en ja. een stuk vlakker. Dus uh, elk foutje wordt gelijk keihard afgestraft. Dus, nee. dus uh, het is een leuke, leuke andere discipline eigenlijk bijna. Maar het, maar het is eigenlijk alleen maar leuk. Is, is, de, is dan de techniek ook anders? Is het gevoel anders? Is het eigenlijk wel eens echt skiën? Uh, ja, het is in principe wel echt skiën. De sneeuw is een tikkeltje anders. Maar ja? uh, het is wel gewoon, ja, het is eigenlijk lijkt het heel erg op het slaan om skiën. Als, uh, als in de bergen. Alleen het is ietsjes vlakker. En uh, hmm. dus wat korter. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon echt skiën. En dat is natuurlijk is wel een... mooi dat we dat het... in Nederland zo kunnen doen. Ja, het is vlakker en het is korter. Dus eigenlijk is het gewoon skiën voor net niet. <laughs> ja, nou ja, kijk, zo zou je het kunnen noemen. Maar uh, goed in Nederland hebben we natuurlijk geen bergen. Ja. Dus uh, dan is dit toch wel een mooie oplossing. Hadden we eigenlijk al gezegd gefeliciteerd? Be besef ik me opeens, Maarten? Volgens ja, mij dat niet. Volgens mij nog niet. Nee, ja, oh, maar, nou ja, gefeliciteerd, hallo. Maarten, sorry, natuurlijk. Hij is wel ja, Nederlands kampioen dankjewel. geworden. Gefeliciteerd, nou, is, Maarten. Dat heeft is, is, is het nou speciaal dan dat het, dat het nu voor de eerste keer gehouden is? Uh, nou ja, kijk, we hebben die, die indoor hallen, die hebben we natuurlijk nog niet zo lang. Ja? Dus uh, ja, dan is het toch wel leuk dat ik nu uh, als eerste Nederlands kampioen indoor skiën ben uh, geworden. Dat heeft wel iets speciaals. En, uh, ja, voor de rest, uh, ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, en was er wat. Wa, wa, doen jullie dit ook dan met name om gewoon extra bekendheid te krijgen voor het, voor het Nederlandse skiën? Want jullie hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk geen bergen, dus. Uh, ja, dan moet, moet je toch iets organiseren om het. Uh, om het skiën in Nederland uh, populair te maken. Ja, ja, ja, dat is natuurlijk wel een van, de, een van de dingen. Kijk, er gaan natuurlijk heel veel uh, het Nederlands op wintersport. Mm -hmm. Daar is de wedstrijdsport wat minder bekend. En, uh, ja. Door dit soort dingen komt het natuurlijk allemaal uh, constant in de publiciteit en uh, dat is natuurlijk altijd leuk. En, ja, want normaal, ja. normaal is het NK, is er wel een NK skiën, maar dan is het in Oostenrijk, hè? Ja, precies. Dan is het in Oostenrijk. Dat is altijd in februari met de kroonkische vakantie. Mm -hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk in Oostenrijk, dus het gaat allemaal verder weg van iedereen. Mm -hmm. En dus is dan natuurlijk in eigen land en dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Hé hey, hey Maat, jij bent natuurlijk nog maar, nog maar 19 jaar. En je gaat dan je hele leven steken. je dan in teken van, van, van, van het skiën. Is het realistisch dat je als Nederlander echt het profskieën in, in kunt gaan? Ja, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, er is niet echt een reden waarom wij niet uh, goed kunnen worden. Ja. Ik bedoel, als ik ook kijk naar, naar Nicolien Sauberwijn, die wint Olympisch goud. Ja. De, nou de ja, hè was dat natuurlijk. Ja, ja, ja. precies. Dus, dus dat is alweer een bewijs dat toch iemand uit een laag land een, een, een wintersport, een, een skisport, of maar dan op een board uh, kan, kan, doen, kan behalen. Ja, ja dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik erg vroeg. Want uh, ik zou eigenlijk zeggen van dat Nederlandse skiën, dat, dat gaat nooit wat worden. Maar we hebben natuurlijk Nicoline. hè. En, dan ga, en ja. die haalt in één keer, die, die, wordt niet, die doet niet mee, die haalt gewoon Olympisch goud. Is dat voor jou ook echt iets van, nou weet je, als zij het kan, dan, uh, dan is er echt alles mogelijk? Ja, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, er is wat ik al zei, uh, er is niet echt een reden waarom we het niet zouden kunnen. Kijk, ja. dat is natuurlijk een traject van heel veel jaren. En ik kan het nooit helemaal voorspellen, maar ik denk als je er gewoon volledig voor die sport gaat en alles erin geeft, keihard traint, plus de mogelijkheden erbij krijgt. Dan uh, is er heel veel mogelijk. Zeker weten. Maar jij zegt er is niet echt een reden waarom wij dat niet zouden kunnen in Nederland. Nou ja, misschien omdat we geen berg hebben. Dat is toch een beetje onhandig. Nou is daar natuurlijk iemand mee bezig. Hè? Sportcolonist uh, Thijs Sonneveld. Ja. Die hebben we hier ja. wel eens in de, in de uitzending gehad. Kom op die, Willemijn. Ja, die zegt heel serieus te zijn ja, over die dorp. Nederlandse berg. Um, laat, laat, laten we even luisteren naar zijn plannen voor, de, voor die ski-pistes die op die berg die hij wil gaan bouwen. We gaan het in verschillende fases opbouwen. Dus je moet het eigenlijk zien als drie ja. piramidetjes. die tegen elkaar en deels op elkaar worden gebouwd. En die eerste piramide zal een meter of 300 hoog worden. En de tweede een meter of 600. En de derde 1200 of 1500 of misschien nog wel hoger. Het ultieme doel is om zo hoog te maken. dat je dus echt uh, bijvoorbeeld eeuwige sneeuw hebt om, te, om vanaf te skiën. En dat je aan de onderkant, die op een gegeven moment ergens een soort grote overdekte ding in skiet, ja, waar je gewoon uh, tot op uh, zeeniveau kunt doorskiën. Er ben joohoo, ik proef een joohoo. beetje aan jou dat je het niet helemaal serieus ja, neemt. Wake up, dit is <laughs> Nederland. Veld. Dat moet je zeggen, maar, ja. maar misschien kan Maten, die, die, die kan er misschien wel wat wel, wel meer. Hoe, hoe, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan, Maten? Nou, ik, het zou natuurlijk kunnen, iets geweldigs zijn voor Nederland. Ik bedoel, niet alleen voor, voor alle mensen die op windsport willen. Maar ja. ook voor, voor de hele jeugd. Ik bedoel, kijk, in Oostenrijk gaan er, gaat elk, elk kind gaat skiën. Nou, ja. als dat in Nederland ook gebeurt, dan hebben we al veel meer talent op de skis. Gaat dus dus ook, dat zou, dat zou top zijn. Berg. Ja. Uh, en vroeger dachten we, land winnen uit zee en dergelijke, nou, dat lukt nooit. Nou, kijk naar de Flevopolder, daar zijn we ja. toch wel in staat. Dus, dus jij gelooft hem, toekomst... hem wel? Nou ja, goed, ik vind het nu lastig te zeggen. Ik denk dat het project uh, nog best wel ver van ons af staat. Maar ja. Ja, wellicht in de toekomst, je weet het nooit. Dat zou, het dat zou mooi zou zijn. zou wel gaaf zijn. Uh, ja. hey, maar wat jij net zegt, daar ben ik dan toch even benieuwd naar. Van waarom zou het niet kunnen? Nou ja, ik zou dan denken. Um, omdat we inderdaad geen berg hebben, omdat we geen skiland zijn. Oké, okay, we hadden Nicolien Sauberij ja. op het snowboard, maar dat is een uitzondering. Denk je toch niet van ja, uh, het wordt wel heel erg lastig. We kunnen, wij kunnen toch nooit zo goed worden als landen als Oostenrijk bijvoorbeeld? Nou, ik denk wel. Ik denk, we hebben een plan 2018 ontwikkeld. Uh, dat, dat wil zeggen, uh, twee skiers bij de top 30 in de wereld. Uh, daar zijn we nu heel erg hard mee bezig. En uh, ik, ik, heb, ik heb zeker het vertrouwen dat, dat we dat kunnen halen. Twee skiers in, en, de, in de top 30. En hoeveel ja. sta Precies. je nu? Uh, ik sta nu rond de 400ste plek. Maar goed, uh, ben, ja, wat je al zei, ik ben nog vrij jong. Ja. Dus uh, ik heb nog zeker veel jaren om dat te ontwikkelen. En ja. uh, daarbij zijn natuurlijk de, de, alle, alle mensen om je heen zijn heel belangrijk. Uh, afgelopen weken een nieuwe sponsor erbij. Eru, Smeerkaas, bijzo, dat soort dingen allemaal. Die, die komen er toch bij en Die als heb je een goede nee. wereld om je heen bouwt... Dan, dan denk ik dat we er zeker, uh, zeker in de buurt gaan komen. Maar is het ook niet omdat nu gewoon eigenlijk... Dat, dat, dat, uh, Nederland wordt gewoon steeds groter met alle... Je kunt veel makkelijker overal kennis van aanhalen, Je kunt makkelijker de grens over. Je kunt makkelijker... Over het komen. Is, is, is, is het niet gewoon nu je, dat, dat dat soort dingen gewoon heel erg meehelpen? Je kunt heel makkelijk bijvoorbeeld kennis ja, vergaren nu. Hè. Vroeger, ja. als je als schaatser bijvoorbeeld ergens uit een vreemd land kwam en je moest dan leren schaatsen, dan, dan kon je dat helemaal dan zou je niet weten hoe je dat zou moeten. Maar nu tegenwoordig met de, alle media en alle social media en alle, en alle manieren van, van, van communiceren, je kunt ook heel makkelijk kennis halen nu ja. uit Oostenrijk, of niet? Ja, dat is een absoluut een stuk makkelijker. Uh, natuurlijk ook wat voornamelijk vooral voor ons belangrijk is, is het vervoer. Wat een stuk ja. makkelijker is. Want wij zitten toch niet in de bergen. Mm. Nou ja, al dat soort dingen dat dragen eraan bij. Dat we eigenlijk gewoon de hele winter in Oostenrijk zitten. Uh, ja. Samenwerken met buitenlandse teams. Uh, Servicemannen. Dus de mensen die de skis prepareren. Wat ook heel belangrijk ja. is in het skiën. Daarmee kunnen mm. we samenwerken. En uiteindelijk veel kennis vergaren, ja. inderdaad, wat je zegt. En, ja. en dat, gaat het, dat, dat is heel belangrijk natuurlijk. En dat gaat het uiteindelijk brengen. Maarten Meijers ga gaat op naar de top 30. Dat is, uh, dat is het ideaal. En dan uh, houden we het hierbij, heren, want we moeten zo meteen weer naar het nieuws. Maarten, heel veel succes. En uh, Erben gaat op. woensdag even naar Rusland. En dan komt hij maandag weer net op tijd terug om bij ons te zijn. Tot dan, Erben. De dochter van Bill en Hillary Clinton heet Chelsea Clinton. Dat zal je ongetwijfeld weten. En zij wordt verslaggever voor de Amerikaanse tv-zender NBC. En dat gaat ongeveer zo klinken. Um, a particular thank you to my mother, who trekked across Midtown in what we all know is unenviable traffic. Um, and I think we should just start where Dad left off in talking about what in the 21st century is the appropriate role of government en what is the appropriate role of civil society. Of Chelsea een sterreporter gaat worden, dat hoor je zometeen van onze Amerika correspondent Michiel Vos. Exit Holland. Maar eerst, voordat we naar Amerika gaan, gaan we naar Turkije. Um, in ons Exit Holland verhaal in Istanbul. Daar woont Birgit Ingenhoes, die makelaar is, maar zelf geen huis kan vinden. Birgit, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is lullig als je makelaar bent. Hoe komt dat dat je geen huis kan vinden? Ja, nou, je hebt hier. Uh, het probleem is dat deze stad verschrikkelijk groot is. En de overheid is op dit moment helemaal niet geïnteresseerd om, het, uh, om de oude binnenstad op te knappen. Dat laten ze allemaal aan die, aan die privémensen over. En het grote geld is vooral in de verkoop van land te halen. Dus wat doen ze? Ze zetten van die enorme woontorens neer. Maar echt gewoon aan de rand van de stad. Dus zeg maar 75 kilometer van het centrum. Nou ja, dat zie mij niet elke dag op en neer pendelen. Dus, uh. Daar heb je dus geen zin in. En in, in, in het uh, centrum van Istanbul is helemaal niks te vinden. Nou, uh, jawel, maar dat is gewoon niet te betalen. Wat er op dit moment gebeurt is, omdat de overheid zich er niet zo mee bemoeit... die bemoeit zich meer met uh, elk stukje groen, zeg maar, vol bouwen aan de rand... Mm -hmm. heb je dus de, de, de privé die het dus in de binnenstad doen. Dus investeerders, buitenlandse investeerders, uh, liefhebbers. En wat er dus gebeurt is dat... Uh, de huidige huiseigenaren, die weten dat ze, dus met echt van die kraakpanden in hun handen, die weten dus dat ze, dat ze goud in handen hebben. Dus die gaan gewoon absurd hoge prijzen vragen, want ze denken nee. altijd wel al dat er een of andere buitenlander is die erin trapt. Dus uh, die panden die blijven jarenlang leegstaan en echt helemaal vervallen. En alle toeristen die hier rondlopen, zeggen van... nou ja, dat ze wel even mogen opknappen, zeg. <lacht> maar ja, niemand doet wat. Omdat het dus gewoon belachelijk duur is. Dus en... Het is alleen voor de hele rijken weggelegd om daar te wonen. Ja, ja dus onderwijl staat het halve centrum staat leeg. Om te wachten op ja. dure kopers. En jij hebt geen zin om in de buitenwijk te gaan wonen. Dus nee, heel uitspindelijk Want, je, want het, leuke, of het leuke, het vervelende aan de, aan de buitenwijk is, is... dat ze dus het van die, van die torens maken. Nou ja, daar ben ik al geen fan van. Maar dan maken ze binnen het park en met sportfaciliteiten en zwembaden en security, nou, het kan niet gek genoeg zijn en, en het is er. Alleen dan zet je één stap buiten de wijk, dus buiten de, die, die, uh, mm -hmm. die compound en dan vervolgens uh, sta je dus letterlijk in de sloppenwijk. Want daar is er niks gedaan. Dus, <laughs> dus, wordt... Nou ja, daar zie we me ook niet echt, uh, echt tussen. Dus ik kan gewoon verdorie niks vinden. Nee. En dan ben je dan lekker makelaar. Nou. Ja, dan ben ik lekker makelaar. Nou ja, gelukkig dat mijn cliënten dus uh, allemaal door uh, werk gedetacheerd hier worden. Dus die hebben leuke budgetjes en die kunnen alsnog leuke huisjes vinden hier. Maar ik zelf zit helemaal mijn klem. Ik wens je sterkte. De Engelhoes in Istanbul. Dankjewel. Twee over half tien. Hier is Marjan Koekoek. Radio 1. Het NOS-journaal. Een deel van de A50 wordt zometeen afgesloten om een dodelijk ongeval te reconstrueren. Drie maanden geleden botste op de weg een vrachtwagen achterop een stilstaande auto. Een vrouw in die auto kwam daarbij om. Om kwart voor tien gaat de weg dicht, vlak na de afslag Son tot aan de afslag Oederode. Rond middernacht moet het onderzoek naar de toedracht klaar zijn.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 waardoor ze in Nederland kunnen trouwen en niet meer terug hoeven naar het land van herkomst om een visumaan te vragen. Het kabinet wil gezinshereniging beperken tot gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap. En dat is voor homo's in het buitenland vaak lastig. En in een kringloopwinkel heeft een klant onlangs een boek met originele houtsnedes van Escher gekocht. De houtsnedes zijn gemaakt in 1932 en zijn gesigneerd door Escher. De klant laat het binnenkort veilen in Diemen en het kan duizenden euro's opleveren. Maar het, uh, wat hij ervoor betaald heeft, stond er niet bij. <laughs> Kijk. Een paar euro. Dat, dat zeg je er dan maar even gelijk bij. Ja. Alles, uh, ja. Ik zou het graag weten. Maar. Volgende bulletin dan. Oké. Okay. Maar ja, ook, dankjewel. Radio 1 PNN Today: Willemijn Veenhoven. Hij was weer ze... Trending op Twitter. Zwarte Piet, tijdens de intocht afgelopen zaterdag werden natuurlijk vier mensen opgepakt die lid zijn van de groep Zwarte Piet is Racisme. Nou ja, dan leidt daardoor de discussie over Zwarte Piet weer op. Maar hoe kijken ze in het buitenland eigenlijk naar onze Zwarte Piet? We bellen even een rondje met onze exit-Hollanders. Als eerste Alex Heijmans in Brazilië. Vorig jaar heb ik Sinterklaas gevierd met mijn schoonfamilie, mijn zwarte Braziliaanse schoonfamilie. En ja, dat was een beetje moeilijk, want uh, Brazilië heeft ook een geleden, uh, een ...wat uh, zeker niet helemaal verwerkt is. Uh, de oma van mijn, uh, van mijn man zou daar ook bij zijn. En, en haar bedovergrootmoeder, daar weet ze van, dat, ja, die, die is uit Afrika gekomen... ...en, en heeft nog als, als slaaf, als, als slavin op de plantages gewerkt. Dus ja, wat moet je dan met Zwarte Piet? En uh, ja, mijn, mijn echtgenoot en ik hebben toen maar besloten om die maar weg te moffelen... Dat was best wel een beetje moeilijk, want uh, ja, uit Nederland moest het pakpapier komen. En het bleek nogal moeilijk te zijn om uh, pakpapier te vinden waar Zwarte Piet niet op stond. Maar het is toch gelukt. En hoe leg je nou in Zuid-Afrika uit wie Zwarte Piet is? Alice van Gelder. Nou, ik vertel eerst dat we geen kerstman hebben, maar uh, een man in ook een rood pak... die heel slank is en op een paard zit. En uh, die heeft geen elven als helpertjes, maar uh, Zwarte Piet, uh, Black Peter, noem ik hem dan maar. En uh, ja, ik, ik merk toch wel dat ik... Slavenvrouw en de, de zwarte moren dan een beetje onder de tafel uh, schuift zelf. Omdat huidskleur hier toch wel heel gevoelig ligt. En toch vooral praat over de schoorsteen waar ze door, uh, doorheen moeten. Uh, en dat ze daarom uh, zwart zijn. Um, zwarte Zuid-Afrikaanse vriendinnen moesten er erg om lachen. Vooral omdat blanke zich dus zwart aan het schminken zijn. Uh, maar die uh, werpen zich wel op als vrijwilligers voor uh, Nederlandse kinderen hier in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, om dan Zwarte Piet te spelen. Um, ze trokken zich alleen wel weer terug toen ze hoorden over uh, dikke rode lippen en gouden oorbellen en een apelpakje. Ja, In Engeland, daar, daar vinden ze het helemaal maar niks. Sinterklaas en Zwarte Piet luisteren naar Michiel Willems. In de vele jaren dat ik hier in Engeland gewoond en gewerkt heb, is mij vaak gevraagd... Goh, wat is het Sinterklaasfeest nou precies? En hoewel ik het vele malen heb geprobeerd uit te leggen, snappen Engelsen het toch niet helemaal. Ze vinden het een, uh, ja, een beetje vreemd en een beetje racistisch feest eigenlijk. Waarom zit Sinterklaas op het paard? Er moeten alle zwarte pieten lopen. En waarom zijn alle hulpjes en alle bediendes van Sinterklaas, om het maar te zeggen, waarom zijn die nou per se zwart? Um, vorig jaar hier in de trendy buurt Shoreditch openten ze een Sinterklaas shop en probeerden ze het Sinterklaas het gevoel een beetje levendig te krijgen onder de Britten, maar toen werd er wel de afweging en de keuze gemaakt van nee, Sinterklaas komt weliswaar wel op zijn paard, maar de pieten die zullen gewoon uh, ja, blank zijn, die worden verder niet donkerder gemaakt. Um, want Britten zien het over het algemeen als een beetje racistisch en uh, een beetje achterhaald en vooral niet politiek correct. Ja, en dan tot slot Rusland, um, waar ze Zwarte Piet eigenlijk helemaal niet zo raar vinden. Olaf Koens. In Moskou is de Zwarte Piet eigenlijk heel normaal. Uh, natuurlijk uh, wordt er onder de Nederlandse gemeenschap op 5 december ook Zwarte Piet gespeeld op de, op de ambassade. Maar je hebt hier heel veel Afrikaanse studenten die hier uh, uh, zijn gekomen te studeren... die een beetje een zakcentje bijverdienen... Uh, je ziet ze vaak bij metastations om zonder aan te prijzen. Nou, dat is natuurlijk heel cynisch. Uh, uh, Anderen gaan uh, naar het zuiden van Rusland, naar Sochi, met toeristen op de foto. Uh, uh, ja, donkere mensen zijn eigenlijk min of meer een attractie geworden, geworden in Rusland. En uh, uh, ik heb wat uh, Russische vrienden foto's laten zien van de en Zwarte Piet. En wanneer ze de Zwarte Pieten zien, zegt iedereen, ah, dat zijn natuurlijk ook gewoon Afrikaanse studenten die bij jullie een centje bij verdienen. Dus er wordt hier niet heel gek naar gekeken. Ja, zie je wel, alle verkoensjes uit Rusland. Zo gek is Zwarte Piet eigenlijk helemaal niet. En dan van Zwarte Piet naar Brad Pitt. Brad Pitt die stopt ermee. De acteur die kennen we natuurlijk uit films als Seven en Fight Club. En hij zegt dat hij over drie jaar wel zo'n beetje klaar is met acteren. Dan is hij vijftig. Nou, dan vragen wij ons af welke acteur wordt dan de nieuwe Brad Pitt. Filmrescent Floortje Smit van de Volkskrant die geeft haar top drie acteurs... die straks de plek van Brad Pitt moeten innemen. Drie. love before me. None. And after me. None. Op nummer drie staat James Franco. En dat is niet omdat hij uh, zo lekker getormenteerd kan kijken als tobbende dichter in HAL. Of omdat hij van die lekkere eye candy is in uh, grote films als uh, Spider-Man of Rise of the Planet of the Apes. En ook niet eens omdat ik 127 uur met hem vast zou willen zitten in een grot. Zoals hij hem overkomt in 127 Hours. Hij heeft daarnaast namelijk ook nog tijd om een studie af te ronden, de Oscars te presenteren, een film te regisseren. En hij wil ook nog zingen. En dat is eigenlijk het enige waarom hij op 3 staat. Want eigenlijk is het bloedirritant, zo'n man die uh, eigenlijk alles kan. Twee. Op nummer 2 staat Ryan Gosling. Zeg eens, why? You your shirt Seriously? Het is zoals je En om Ryan Gosling kan je helemaal niet heen... als je op dit moment naar de bioscoop gaat. Hij uh, speelt onder andere de hoofdrol in uh, het alomgeprezen Drive. Um, je kunt hem zien in uh, politiek drama The Eyes of March... waarin hij echt prima stand houdt naast George Clooney. Toch niet de minste. En ook in uh, romantische comedy Crazy Stupid Love. Maar wie hem echt heel sexy wil zien... Kijk naar het uh, relatiebreukdrama Blue Valentine. Daarin uh, vrijt hij werkelijk de ster van de hemel. Een. I got us a song. You know, like our song that would just be for you and me. Because everybody's got songs, but they're lame, and they all share them. You know, it's disgusting. Not us. We have our own song. Oh, en op nummer 1. ...is uh, Michael Fassbender. En waarom moet je vertrekken? Omdat je vrouw. Ik heb geen vrouw. Maar je moet vertrekken. Jane, je moet blijven. Ik ben niets voor je. Misschien heb je niet echt van hem gehoord. Dat komt omdat het een, uh, een Duitse acteur is die echt een beetje een dieseltje is. En, en ik zal heel eerlijk zijn dat hij mij ook nog niet was opgevallen in 300 en in Glorious Bastards. Um, maar ik zat in Berlijn op het filmfestival dit jaar. Nou was hij bijvoorbeeld te zien als uh, de seksueel gefrustreerde jong in uh, A Dangerous Method. Nou, en dat is echt een must voor iedereen die een beetje een kostuumfilmfetish heeft. En uh, hij was ook nog eens poedeltje naakt te bewonderen in uh, Shame, waarin hij een, uh, een seksverslaven speelt. Daar won hij ook nog de prijs voor beste acteur mee. En het is ook echt een prachtige film. Maar voor de dames, dat naakt is echt iets wat je niet wil missen. Ik heb hem nog niet, maar ik ga hem even opzoeken. Um, Chelsea Clinton, de dochter natuurlijk van Bill Hillary, die uh, heeft een nieuwe baan. Die wordt reporter bij NBC, fulltime uh, verslaggever wordt ze daar. Wij bellen even met onze man in New York. Die heeft wat collega's uh, van haar gesproken. Ik ben benieuwd wat die van haar vinden. Na YouTube, Mysterious Ways. Today, Willemijn Veenhoven. Chelsea Clinton, de dochter van de Amerikaanse ex-president Bill Clinton en minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, die wordt fulltime verslaggeefster voor de Amerikaanse nieuwszender NBC News. En uh, ook niet zomaar bij de eerste, de beste nieuwsredactie, maar meteen bij de eredivisie van de best bekeken nieuwszender in het hele land. Michiel Vos, verslaggever vanuit New York, waar trouwens ook het NBC-hoofdkantoor zit. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja. Chelsea, dat was natuurlijk ooit dat lelijke eendje... met een beetje van die uitgekamde krullen. Tenminste, zo herinner eh, ik maar. Ja, en nee, dan maar dat dit. heb je heel goed... En... Dat zag heel Amerika ook. Zij was een beetje een onhandige first daughter in het Witte Huis in 1992... toen ze daar als twaalfjarige naar binnen kwam. En was, ging ook nog eens een keer door die hele vervelende affaire... die ongeveer een jaar duurde tussen haar vader en Monica Lewinsky. En heel het land dat zich afvroeg was het nou wel of niet gebeurd tussen die twee. Dus dat was allemaal vrij pijnlijk. Ja. Na het Witte Huis, acht jaar, verdween ze zo'n beetje uit de public eye... en ging ze gewoon studeren. En dook ze pas weer op in 2008, veel later aan de zijde van haar moeder tijdens de campagne van diezelfde moeder voor het presidentschap. En toen bleek Chelsea Clinton eigenlijk een soort volwassen vrouw geworden die opeens ja. heel goed kon spreken vanaf een podium in het openbaar. Ja, en die ook qua uiterlijk behoorlijk opgedraagd is, zeg maar. Toch? Ja, dat of zeg eigen. jij dan, dat laat ik aan jou over. Maar inderdaad, nee, inderdaad ze was niet ja. meer de ugly duckling. Nee, ze, ze was inderdaad in de... opeens een volwassen vrouw. En nou ja, goed, ze is dus ook natuurlijk recentelijk getrouwd, et cetera. Ja. Dus Chelsea Clinton, ook zij, is in de vaart der weer meegenomen. De vraag is natuurlijk, wat gaat ze doen bij MSI Nieuws? Ja, ze komt bij een afdeling van het nieuws dat ze noemen... Um, zeg maar, dat, dat gaat over lokale helden. Over mensen die een verschil maken in hun omgeving. Uh, the, the, making a difference. Oftewel, een verschil maken in je community. En het, mm -hmm. dat, daar doet ze de good news pieces. Hè? Of zoals ik iemand die ik sprak bij die divisie... Die, voor wie ze gaat werken overigens. Die zei, luister, we willen niet alleen maar focussen in ons nieuws... over de vliegtuigen die crashen. We willen ook een paar vliegtuigen die landen in het nieuws brengen. En dit is zo'n segment dat we ze nu en dan brengen over de planes dead land, not only the planes that crash. Nou, ja. En Hillary, and Chelsea Clinton, pardon, gaat voor die divisie exclusief werken. Weliswaar fulltime. Maar dat is dus een beetje een PR move. Want het is niet echt nieuws, maar dit is meer een soort feel-good nieuws, wat eens in de zoveel tijd elke week een paar keer wordt gebracht in het half zeven journaal, het grote NBC-journaal. Dat moeten we niet vergeten. Het is het grote NBC-journaal wat gepresenteerd wordt door Brian Williams. Ja, dus de mooie verhalen gaat ze maken. Hè. En het is niet, het is niet live, hè, neem ik aan. Dus het, nee, het is niet live. Het zijn, zijn inderdaad, geproduceerde, produceren, voorgepreduceerde reportages waarin ja. dus kan worden gegeven. Edit en dat is dus allemaal redelijk veilig. Je ziet ja. haar dus niet voor een brandend huis live verslag doen of tijdens de conventie of een politiek. Het blijft allemaal geproduceerd en vooropgezet. Maar goed, het is wel nieuws. Het is wel nieuws. Ja, en nou, nou las ik ze, is gepromoveerd in, in de gezondheidswetenschappen. Ze werkte voor een investeringsmaatschappij. Heeft ze überhaupt ergens een beetje ervaring met journalistiek? Kan ze dit? Nee, er worden natuurlijk flauwe grappen gemaakt. Voornamelijk bijvoorbeeld in de LA Times, waarin wordt gezegd... luister, uh, Chelsea Clinton had natuurlijk ervaring bij... en dan is het een hele lange tijd stil. Nee, ze heeft natuurlijk geen journalistieke ervaring. En daar wordt ze ook niet om aangenomen. Ze wordt natuurlijk aangenomen, ja, laten we het eerlijk noemen... vanwege haar achternaam, vanwege de connectie met haar vader. Dit is goed voor NBC News. Dit is goed voor haar ook. Um, ja, next up zou kunnen zijn Kim Kardashian, wordt hier gezegd. Kan die dan ook niet een baan krijgen in de journalistiek? Daar wordt natuurlijk een beetje flauw over gedaan. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen... dat It... De zoveelste doodsteek is voor de journalistiek. Dat journalistiek niet meer echt wordt ervaren. Net zoals in de, in de tijden van Woodward en Bernstein als een echt vak. Maar gewoon elke celebrity of beter nog celebrity's daughter. De, de dochter van. Mm. Kan nu ook journalist worden. En weliswaar zoals jij zelf zegt. Wel nog bij de eredivisie van het Amerikaanse nieuws. Hoe nou. kan dat nou toch? Ja en dat er wel. Um, er staat er wel een beetje op bekend. Dat zij in ieder geval publiciteitsschul was. Misschien nu iets minder. Maar dan werd ze ook altijd op tv een beetje belachelijk gemaakt. We hebben daar een fragmentje van. Like I mean, yeah, I mean that's a good word for it. She used to be busted. Like I mean, you like you'd look at her and you'd be like, "There's something, there's something a little wrong." She's kind of busted, and then her face kind of grew around her, her her jaw, and she got better, right? Ja, maar goed. Zoals ik al zei, ze is er inmiddels behoorlijk opgedroogd. Dus dat valt dan wel weer mee. Um, maar ze is behoorlijk een beetje te kakken gezet. Hè? Zeker in de tijd dat ze jong was. Er werd veel over haar gepraat. Uh, het werd daar een beetje schuw van. En nu gaat ze dan voor die media werken. Dat is nogal een stap. Inderdaad, het is, een, het is een gekke stap. Want inderdaad, ze is heel lang een beetje belachelijk gemaakt. Ze was lange tijd off-limits. Maar toen ze wat ouder werd in het Witte Huis. En ook naarmate haar vader meer in de problemen kwam, kwam er toch ook meer uh, coverage over haar. En uiteindelijk is ze een van de meest gevolgde presidentiële kinderen geweest in het Witte Huis. Veel meer bijvoorbeeld dan de dochters Bush. Mm -hmm. Waarvan overigens ook één voor NBC ja. News is gaan werken. Maar goed. En dan is het inderdaad nogal een stap om dan voor die media te gaan werken. Binnen NBC werd het uitgelegd als: ja, luister. Um, zij kan gewoon iets goeds doen. Zij, zij, zij heeft besloten om die achternaam juist te gebruiken... en een, proberen een einde te maken aan dat slechte nieuws. Ze heeft zoveel slecht nieuws van die naam gekregen. Nu probeert ze er iets goeds uit te slepen, namelijk een fulltime... Positie, een fulltime baan, uh, dat er waarschijnlijk vanuit PR-opzicht veel gaat opleveren. Er zijn altijd um, rumors geweest dat ze ooit misschien zelf uh, senator wilde worden. En dit zou haar een klein beetje kunnen helpen. Werken ja. binnen de media, het meer begrijpen van de media. En dan zou ze uh, langzamerhand klaar worden gestoomd voor een baan in de family business, namelijk de politiek. Ja, want ze heeft wel een beetje dat. Ik heb een beetje vanmiddag zitten kijken op YouTube wat filmpjes van haar. Um, ze is best charmant. Ze heeft, ze heeft wel een beetje dat wat Bill Clinton ook heeft. Grote lach. En ze staat er wel vrij zeer verzekerd. Is, is dit een inderdaad een opmaat tot misschien een politieke carrière? Nou, ik denk dat je het goed zegt. Ze heeft een beetje van beide. Ze heeft de charme van Bill Clinton... maar ze heeft de toughness, de hardheid zeg maar van haar moeder... die natuurlijk hè, altijd werd neergezet als kille, koude tante. Ja. Die zei, Chelsea, te hulp schoot in 2008... toen de kiezer dacht... ja, deze, deze Hillary is wel heel erg weinig moeder... en weinig warme mevrouw. Kunnen we die wel in het Witte Huis hebben? En toen kwam Chelsea daar, gaf... Tientallen, zo niet honderden speeches op verschillende colleges... waar ze nooit vragen overigens aannam, maar wel speeches gaf namens haar moeder. En dat deed ze ja. in alle ogen heel goed. En daar, opeens was toen duidelijk, hey, deze wat schuchtere, gek uitziende... Is opeens natuurlijk een 30 jaar oude, slimme vrouw geworden, die over de hele wereld heeft gestudeerd, aan Stanford, in Oxford, et cetera. En natuurlijk goede connecties heeft. In de board zit van een aantal bedrijven. En ook nog natuurlijk enorme connecties heeft. Hè, verbindingen heeft via haar vader met de Clinton Global Initiative. Een soort, laten we zeggen, bijna mini-Verenigde Naties, als je het soms moet geloven. Dat kan, dat, hè, dat heeft haar niet dat heeft haar geen slecht gedaan. En opeens was Amerika toe aan Chelsea 2.0. Ja. lijkt het wel. Daar Trouwens een stukje van ook um, inderdaad 2008, de campagne die zij deed voor haar moeder. Um, a particular thank you to my mother who tracked across midtown and what we all know is unenviable an traffic. Um, and I think we should just start waar Dad left off, in talking about what in the 21st century is the appropriate role of government, and what is the appropriate rol of Civil society. Ja, dat klinkt toch best wel zelfverzekerd. Maar, maar wat denk je? Als je, je hebt met mensen gesproken ook, bedoel, vermoeden ze dat zij dan langzamerhand inderdaad, richting de politiek gaat? Dat wordt niet binnen NBC zelf gezegd, nee. maar dat vermoeden bestaat wel al langer in New York, dat zij op een gegeven moment he, iets in de politiek zal doen. Dat is toch immers de family business. Daar heeft zowel vader als moeder hebben daar hun carrière in gemaakt. Zij zelf leek daar ongeschikt voor toen ze jong was, maar toen bleek natuurlijk dat we het allemaal fout hadden, want toen was ze gewoon nog erg jong. En in het witte huis is het ook wel heel moeilijk manoeuvreren als je nooit kunt. Hè, het is net zoals een beetje, je woont in een glazen huis, je kunt niet echt terugschoppen. Uh, nu doet ze dat beter. En hier van deze baan is eigenlijk niet veel meer dan positiefs te melden. Ze kan dit moeilijk. Ze kan, ze kan het moeilijk, moeilijk verknallen slecht... ook, of niet? Ja, ze kan het moeilijk verknallen omdat het vooropgezet is, omdat ze wordt omgeven ja. door editors en omdat het nou eenmaal de, het goed, goed nieuwsafdeling is van het belangrijke nieuws. Dus je zou bijna kunnen zeggen... dit kan ze inderdaad mm. niet verknallen. En ze heeft al wat aardige dingen op haar lijst. Als dat huwelijk stand houdt, dan geef ik er een kans, ja. Je hebt, je hebt ook wat mensen gesproken binnen NBC. Wat, uh, wat zeg ja, je die over ik heb mensen gesproken. Nou ja, die zegt... Uh, die zegt dat ze zichzelf wil neerzetten als een soort high-profile do-gooder. Dat was de term die ik hoorde. Een high-profile do-gooder. Iemand die dus goed doet en die dus zich aansluit. Dat hebben ze ook gezegd. Hè. Ze, ze kwam bij NBC of NBC kwam bij haar. Dat is een beetje onduidelijk, maar ze raakte in gesprek. En toen zei ze, ja luister, in die campagnes dat we net hoorden... In, tijdens in 2008 met mijn moeder... hoorde ik steeds verhalen van lokale helden, local heroes... die goed deden in hun gemeenschap. Dat wil ik nu ook, maar dan op televisie. Voor een audience van millions. Ja, het is allemaal heel Amerika. En dat, dat, dat wil zij, en dat is goed voor haar. En dat is ook, zeggen ze bij NBC, goed voor, de, NBC. Sprak, goed voor de familie. It's good for the family. En ja. de familie heeft genoeg slecht nieuws gehad over de jaren. Ja. Daar zijn ze inmiddels wel overheen. Bill Clinton is nu toch een beetje een soort rondreizende rockster, een politieke rockster. En daar kan Chelsea aan bijdragen en ook weer van profiteren. En is het niet in die in end gewoon ook een hele slimme zet van NBC... om dichter bij de Clintons te komen en misschien ook wel dichter bij Obama te komen? door in ieder geval ja, dichter bij, zou... de, bij de democraten op hoge posities. Nee, dat, dat, dat komt natuurlijk goed uit. Dat Clinton, eh, haar vader iedereen spreekt en iedereen kan krijgen voor zijn com, eh, conferenties, dat, dat helpt natuurlijk heel erg. En dan moet het natuurlijk nog wel even gezegd worden dat ze het dan goed moet doen. Maar wat ik hoorde ook weer van NBC is dat Laura Bush, hè, de vrouw van George W. Bush, mm -hmm. vindt dat, het, dat Jenna Bush, haar dochter, die ook bij NBC werkt als correspondent, het heel goed doet. They're all very proud of her. Nou goed, dan krijg je dus via de voormalige first lady hier bij BNN te horen dat die het heel goed doet. En als Chelsea dat ook zal doen, dan wordt dit dus voor beide heel goed. Zowel Chelsea als de Clintons, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, de familie. Het is een beetje, de, het is een beetje de, de, de laten we zeggen, de Godfather-achtig. En natuurlijk <laughs> ook voor NBC zelf. Even nog een fragmentje inderdaad van die Jenna Bush, de dochter van George Bush bij NBC. Thrilled to be here and one of the great parts is that now I'm not ever again promised part of the story and that I get to tell... Terrific stories about people doing wonderful things. Ach, zij doet ook al wonderful things. Of people doing wonderful things. En ze klinkt net <laughs> als haar moeder overigens, Laura Bush. Maar goed, dat zei ja. tijden. Nee, ja, en, deze vrouwen en, doen het goed. En Clinton Chelsea lijkt ook wel op de moeder, viel me op. Ik, ik zat, ja, ze lijkt meer op hoop, de moeder dan, hoop, dan op haar vader. Ja, maar ook in de bewegingen. Ze knikt hetzelfde en... Nou ja, ja en was ze was... doet het ook natuurlijk weer een beetje, dat heeft ze ook weer aangekondigd, uh, uh, uh, het geld wat ze hiermee verdient met deze fulltime baan gaat voor een deel naar een, uh, een uh, goed doel dat is opgezet in de naam van haar oma, die dus voor onlangs overleden. Voor een deel, is dat die mensen schatrijk van, van zichzelf ja, en, van, goed, en van En, van en de man, voor een dus... deel gaat het naar de Clinton Foundation zelf. Mm. Dus kun je nagaan, deze mensen hoeven ook nog maar eens te werken voor geen geld. Ja. Wanneer is het Hoe te oneerlijk. zien bij NBC? Het uh, is vanaf vandaag begonnen. En ik denk dat over een paar weken het eerste stuk zal zin, ja. te, zin, te zien zijn. Met veel varen. Ja, nou, daar gaan we ongetwijfeld hier meer van horen. Chelsea Clinton, dus wordt er fulltime verslagrijster bij NBC. Michiel Vos vanuit New York, dankjewel. Geen dank. dank BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, tijd om nog even wat mensen het allerlaatste woord te geven. Zoals cabaretier en presentator Jan Dino Asprat. De De meegestelde vraag van vandaag aan mij was... Dino, hoe is het jou gelukt om die supermodel te kussen? En nog beter, hoe gaat het mij lukken? Nou, mannen, vrouwen, let op. Hier komt die eenmaal en daarna krijg je het niet meer. Als je supermodel tegenkomt of wie dan ook, zeg je tegen haar... ik wil geboren worden en je ogen leven op je wangen en sterren op je lippen. Bam! Lekker, hè? En dan de burgemeester van Groningen, Peter Heemingel. Ik hoorde vlak voor het weekend van de leraar die een paar uur had vastgezeten... omdat hij een leerling vastgreep die zich de klas niet liet uitsturen. Zijn stiefvader had zich daarover beklaagd. Nou, dan schort er inderdaad iets aan de opvoeding van die jongen. Maar vandaag vindt een dominee dat een zondigend kind... door zijn ouders moet worden geslagen... Ook dat lijkt mij, om een misverstand te voorkomen, niet een geheel passende opvoeding. En dan nog laatste PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Ik ben blij dat de staatssecretaris toegezegd heeft het drie keer hoge straffen van mensen die ouderen mishandelen te zullen onderzoeken. Evenals het instellen van een landelijk registratiepunt voor mensen die veroordeeld zijn voor ouderenmishandeling. Maar we zijn er nog lang niet. Stop ouderenmishandeling en meld dus vermoed ons op 088 120 50 50. Ja, dankjewel, vragen maar. Zometeen langs de lijn met Gio Lippens. Wil je ons niet missen? Wij zijn er namelijk pas woensdag meer. Kijk even op facebook.com slash BNN Today. Morgen voetbal. Veel plezier ermee, maar nog veel meer plezier met Gio Lippens. voetbal op Radio 1. Morgen om half negen, de Oefen land. Dat 16 meter, van Persie met het schot. Duitsland, Nederland. Kuit op en de rechterkant van Nistroen, Radschafelgebied, Rabbe 3-2. NOS langs de lijn, morgen om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.